Thierry Baudet moet zijn tweets, waarin hij de coronaregels vergelijkt met de oorlog, verwijderen. De Forum voor Democratie Leider plaatste berichten op Twitter en Insta... waarin hij de coronaregels vergeleek met de Holocaust. De massamoord op de Joden door Nazi Duitsland. Joodse organisaties waren naar de rechter gestapt. Bij nabestaanden doet die vergelijking pijn, vertelde ze in de rechtszaal. Ik denk dat niemand zich kan voorstellen wat het betekent als je moeder... Met een trein van Westerburg naar Soberboort wordt vervoerd met 2500 anderen. En dan de gaskamer in Soms van 600 tegelijk. Als Baudet de tweets niet binnen 48 uur weghaalt, moet hij een boete van 25.000 euro per dag betalen. Hij gaat in hoger beroep. Ga je in de kerstvakantie naar Griekenland, dan moet je een negatieve PCR-test laten zien. Ook als je gevaccineerd of hersteld bent. Die test mag maximaal 48 uur oud zijn. Griekenland voert de maatregel in vanwege de omicron variant van het coronavirus. Ook in Portugal en Italië geldt zo'n testverplichting voor alle reizigers. En nog weer even over Max Verstappen dan. De kerstverse Formule 1 wereldkampioen is vandaag feestelijk onthaald bij de Red Bull fabriek in Engeland. Medewerkers staken oranje fakkels af toen Max, die zelf in een oranje Honda zat, kwam aanrijden. Zag deze sportverslaggever. Hierna reist de coureur weer door naar Parijs. Morgen krijgt hij daar op een gala zijn WK-beker overhandigd. Het personeel van een verpleeghuis in Ulft in Gelderland werd vanmiddag in het kerstzonnetje gezet. Er was een drive-thru opgezet waar iedereen zijn kerstpakket kon ophalen, inclusief warme chocomel. Dat was volgens de directeur wel even nodig. Voor de medewerkers is het enorm zwaar. En, en dat is ook iets waarom of we uh, toch gemeend hebben om zijn hart onder de riem te moeten steken. Want we zijn net een beetje weer uit quarantaine. En we vinden dat ze het enorm verdiend hebben, want het zijn werkelijk kanjes. Chapeau voor die dames. Het weer. Komende nacht koelt het af naar een graad of 6. Morgen overdag is het weer grijs en regenachtig. En het wordt 9 of 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen af het Haarlem-Zuid 6 kilometer met 35 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Drie rijstroken zijn er dicht.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 De rijkdom van de normale praten. En ja, ik zoek ja, ja. die rijkdom weer op. Die, uh, en, en ik heb dus ook veel grillige vormen daardoor. Dus, okay. dus uh, mijn, mijn muziek is ook uh, ongeschikt om uh, als achtergrondmuziek uh, te beluisteren, daar zit er te grillig voor. Oké. Okay. Ja. Maar je zegt de rijkdom van de Nederlandse taal? Nee, any, any language. Ja? Ik, uh, ja, ik heb, uh, ik heb een, een, een, een. Ik ben ook heel veel bezig met het urgentie van nu. Dus ik, ik ben ik ben een hele serie nummers aan het maken over. Uh,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 een uitzicht wat hij had op een eiland Ponza. En daar zag hij, keek hij over de zee en daar ja. zag hij iets wat zo teer was en zo. Maar tegelijkertijd realiseerde hij zich wat toch nodig was, dat wij dus op, hier bij de ogen ervaren, oh wat mooi. Ja. Maar wat er nodig, alleen al die, dat zonlicht wat er acht minuten over doet om bij ons te komen. En ja, ja. Hij had dus, hij zag gewoon de industrie als het ware die nodig is, de kosmische ik, ja. fabriek die nodig is, dat jij even kunt zeggen, god wat mooi. Ja. Nou, dat, die, die woorden uit dat interview, die heb ik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 He, als, je van mij, als je muziek van mij luistert... dan moet je eigenlijk een beetje op bezoek gaan bij de muziek. Ja, ja, dus, ja. Uh, En, en, en ja. dat is natuurlijk uh, gedoe. Dus mm. ik snap het, maar ik doe het helemaal nou zo. Ja. Hè? Dus, ja. en, dan, uh, en dan komt het hele verhaal nog erbij... van hoe ga ik het inkleuren. Mm. Meestal, ik werk eigenlijk altijd heel sober. Maar uh, het is wel een heel gevecht. Wat, wat doe je met, met, uh, met de bovenkant... de kleinste delen die erin komen? Daar? Wat doe je met ritme? Ja, uh, ja tuurlijk. Uh, ja. Ja. Ja. Nu draaien we het nummer 11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 When you sort it out, Alfie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 Dus dat is ook... Dat is, ik heb een kunstopleiding, hè, moet je bedenken. Dus ja, ik ik club, ben ja, geen muzikant. Ja. Nee. Ik ben een beeldend iemand. Kun je hier ook nee. zien. Hè? Daar ja. hangt, uh, Karel Appel en Matisse nee. daar. En, en uh, Cézanne ja. uh, uh, Morandi en zo heb ik hier om me heen. Ja, ja. Dat zijn allemaal beeldkunstenaars die, die ik zeer hoog acht. Ja, je bent als schilder opgeleid.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 Şey ook bij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 dat het helemaal brandhoudt, natuurlijk. De gretigheid. Die innerlijke motivatie. Dat vond ik heel mooi. Of bijzonder, eigenlijk. Ook vreemd of raar. Dat iemand met zo weinig talent... ...toch zo gelijk in een band wilde meespelen.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 Af van la Jan Hanlo gebruikt niet eens meer uh, Nederlandse in zijn gedichten. Nou ja, klank, ja, pure klank. De en, en, ja. en hij geeft natuurlijk een, een vogeltje, geeft ja. hij ook uh, stem. Hè. Ja. Ja. Hij geeft uh, de mus. Ja. Uh, alleen al de beslissing dat je dat doet, dat je niet zegt van ja, dat is wel een beetje weinig. Ik zet er ook nog maar een, uh, een merel bij ja. of zo. Ja. Daar ga ik ook nog even ja. Ja. Maar we moeten eigenlijk ook een, een stapje terug van uh, hè, ja. Tom Amerika. Wie is Tom Amerika? Hoe ben je in de muziek terechtgekomen?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 Dat is eigenlijk de basisstreven. Erbij willen horen. En, en, en dan treed je zo'n wereld binnen. En je weet niks. En je kunt niks. Maar oh, je, je wil veel. En, ja. Maar en, ook afzetten natuurlijk. hè Als baby. Ja, ja zeker. Ja ja ja. Ik ben van huis weggelopen. Omdat ik naar de kapper moest. Ja ja. ja, ja dat dat dus. Hoe licht kan. Hoe licht ja. kan. Ja. De ja, aanleiding ja. zijn. Ja. Ja. Dat was niet zo licht. Namen. Ja. ja. En, uh, was er een bepaald nummer. Of een bepaalde band. Die jou uh, tot de beslissing bracht van nou, nou wil ik er ook uh, iets van gaan uh, maken. Ja, ik denk dat, dat uh, het, het algehele gevoel natuurlijk... Ik Kijk, bijvoorbeeld, in, in 67 kwam Sergeant Pepper uit. Dat was een religieuze ervaring. Ja. Uh, wij waren toen de Valken mee bezig met, met uh, gelijkgestemden. Uh, uh, ik woonde in, in, in, in een behoorlijk goede buurt, waar iedereen had kasten van huizen. Maar er waren ook veel grote hotels en zo en uh, die hadden vaak ook een soort uh, villa's voor de overloop dat wil zeggen, als er te veel gasten waren konden die in die villa dan ook slapen dat was ook ingericht oh, en een van die ja. villa's, een goede vriend van me die, die, die, zijn vader was eigenaar van zo'n hotel, maar een van die, daar lag een grote kelder onder en daar hebben wij een, een, een partykelder van gebouwd dus, uh, heel <laughs> lang over gedaan dat, ja, ja. maar terwijl we bezig waren hadden we een cassette of zo'n uh, zo zo klein radiootje ja. uh, maar het deed Radio London Komt van wat iedereen wist, hij komt eraan, Sergeant Pepper. Ah. En die draaide... aan la letten, draaiden die nummers van Sergeant Pepper. Moet yeah. nou, 64 e ja. of zo ja. en En dan uh, hoorde je ook doorheen, Radio London, Radio London. Werd er doorheen. Zodat ze, ja. Je kon ja. het niet jatten of zo. Hè. Ja. Sowieso, bandrecorders waren niet heel dik gezaaid. Dus. Nee, nee. Maar je hoorde en het. en Je werd helemaal aan het moment toegebracht dat die plaat er dan was. Ja. De ja. geboorte ja. van die plaat. Ja. Ja. En, die, en dat draaipunt. Ik was in 1970 in het Isle of Wight festival. Oh, 600.000 mensen. Drie mm. weken voor de dood van Jimi Hendrix. Ja. drie kwart jaar voor de dood van Jim Morrison. Ja. Het leek een soort Auschwitz. Het was ongelooflijk erbamelijk slecht georganiseerd qua faciliteiten. Ja. Ja. En, maar het was natuurlijk een muziek was het natuurlijk. Ja. ja, je had de stempel gehaald van de koord erbij. Ja. zoiets. Ja. Hè? Ja. Dus die, je, had, je had de, ja. de, de, de viering. Ik word nog jaloers als ik dat hoor dat jij er wel geweest bent. Ik word nog jaloers als ik dat hoor dat jij er wel geweest bent. Ja, nee, dat mag je ja. ook zijn ook, want het was, dat was echt een, een, een life influencing ja. experience. Ik zat op de academie, ik ben toen een weekje spijtig Mijn klasgenoten zeiden, ja hij is heel erg ziek. En zo. Ja, echt <laughs> en het moeilijk Het was moeilijk. Ik zat het moeilijk te hebben op een Isle of Wight. Maar nee, ik was heel trots dat ik dat ja. meegemaakt heb. Maar mijn, ja. de, mijn grootste invloed is eigenlijk de softmachine Machine ja. en Robert Wyatt. Ja? Ja, Robert Wyatt is ja. een van die nummers. Ja. Ja. Dat zijn mijn grootste invloeden En je zei dat je er heel graag bij wilde horen. Ja. heb je ook een nummer over, hè?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 heb ik niet heb niet, uh, ooit, denk ik, drie zaterdagochtenden bij Henny Vrienden uh, gevraagd van Henny leer mij wat meer uh, van, over gitaar. Uh. ik kan me één akkoord nog herinneren, wat hij me geleerd heeft. En verder niks. <lacht> nee, het was gewoon... Uh, eigenlijk, uh, ik kende één akkoord, de 1 minuut septiem, hoef je maar één, oh, ja. uh, één, één ding in te drukken. En dan heb je een prachtig akkoord. En toen kende ik de Barré. En toen had ik meteen twaalf akkoorden tot mijn beschikking. En ik begon meteen liedjes te schrijven. Uh, dus helemaal niet uh, geen kennis. <lacht> ja.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 Maar we hebben het wel een gouden tijd meegemaakt. Hè? Zeker met de muziek. Hè? Oh de 60, ja. 70 jaar. Nou, omdat zoveel ja. dingen waren voor het eerst waren nieuw. Ja. En, en dat, ja, weer dat semi-religieuze wat erin zat. Hè? Ja. Dat, dat, dat we... Semi-religieuze? Ja. ja, ja, het, ja. Zat een soort, je je uh, moet erbij geweest zijn. En, en, ja. en, en er zat een fanatisme ja. in. En ook het je onderscheiden van de vorige generatie. Hè? Je afzetten ja. tegen de vorige generatie. Ja, klopt. Die dat totaal is. niet deugde in onze ja. ogen. Hè? Die, nee. Ik die, kan in jouw haarde dag nog steeds zien. Dat jij gewoon van de 60e jaren bent. Uh, Want hm. jij belangrijker dan <laughs> mensen van de vijfde Dat is, en ik ook. Die, die matjes. Ja. He? Dus, uh, ja, ja, ja, ja. ja. het is aanwezig. Ja. Ja. ja ik kom met en... 53. Ja. Nou ja. Oké. Okay. Ja. Dan ja, ben je okay, net ja. op de rand van de babyboomerseheid. Ja. ja. Dus ik heb uh, die heb je tijd ook niet bewust meegemaakt. Is dus okay. soms wel jammer inderdaad. Ja. ja heel jammer. Ja? Want het was. Ja. Mooie tijd. Ja, weer de eerste keer ergens hasjes proberen te kopen, bijvoorbeeld. Ja, ja. In Valkenburg, in ja. de Texas Bar ja. in Valkenburg. Ja. En dan uiteindelijk toch koeienstond gekregen hebben. Of iets ja. wat ja, helemaal ja. niet werkte. Bahrein. En, en ja. maar een goede vriend van mij die naar Afghanistan geweest was, in 1971 in, in of zo. En door, door Perzië heen, en, en, en Komeining was er nog niet. En die uh, een, een, de maat van een kootendorp plak verse Afghaanse hasjes ja, meenam. Ja, ja. Die door alle uh, douanes heen gesmokkeld heeft, totdat hij dan... ging ze auto onderzoeken en dan had hij de, de Michelin kaarten had hij in de hand. En daartussen zat hij plak. Dus hij liep rond met zijn smokkelwaard. Ja. En in en, en Persie was je echt een lul als je je te pakken kreeg. Dat dan, ja, dan was het een heel zwaar ja, begrijp. Hè. Ja, ja, ja. Nou, toen komt hij dus aan. Hij studeerde toen in Amsterdam, want dat is gewoon een valkenburger. En, uh, Sociologie. Wat je <laughs> ja, deed, ja, ja. En uh, politicologie of sociologie, ja, dat ja, waren de hits. Ja, ja. En uh, toen gingen we naar het strand in naar Muiden en hadden een, een, een waterpijp. En daar had hij diverse uh, shit in gedaan. Ik had eigenlijk nauwelijks ervaring daarmee. Dus ik, ik nam een ijs en ik voelde niks. Ik nam nog een ijs en ik nam <laughs> nog een ijs. En toen schoot ik echt zo is ja, ja. de atmosfeer. Ja. Want uh, daar, daar zit dus opium mee. Hè. Dat is ja. hele zware. Dat is van die plakkerige ja, ja. zwarte hartjes. Ja, ja. <truh>. Dus toen wist ik voor altijd, dat doen we niet meer. <laughs> <Ja. tie> en ook nooit meer gedaan. Ja. Ik ben niet, nee, ik ben niet die van, die, van die middelen. Dat, nee. Uh, nee. Uh, maar, ja, nee. Het voegt niks toe eigenlijk. Nee. Nou, sommigen zeggen wel natuurlijk een beetje creativiteit Of, zo, of wat je ja, ja, een ja, beetje loskomen uh, zo. Ja, dat ja, gaat van mij. Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee. Ja. God ja, ja ze hebben jaren zestig. Ja, er ja, werd natuurlijk als een gek geëxperimenteerd. Ja, ja, waarbij ja, natuurlijk ook veel afschuwelijke dingen zijn gebeurd. Die, die gewoon helemaal niet goed waren. Ja. Maar, of een ander ding was dat, uh, dat bijvoorbeeld een uh, enorm inwas om, om naakt te zijn. Dus dan ja. was er een bezetting van de, van de, van de hogeschool. Uh, in, dus de eerste bezetting ja. universiteit was in Tilburg. Hè, ja. Dat was niet in Amsterdam. Ja. En, um, en dan komt niemand op het idee om zijn kleren uit te trekken. Naart, dan is niet iedereen naakt. dat is dan, ja, oké, okay, doe het zo toch. De dus het, het, ja. het, was, het was heel uh, op zoek naar, losgeslagen ja. en uh, een bepaalde manier avontuurlijk. Ja. Maar terug naar Tom America. Want uh, je hebt uh, tekenles gegeven. Maar je hebt ook weer bandjes opgericht gespeeld. Hè? Ja, zeker dat. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Bijvoorbeeld je eerste punk-bandje Of je bandje Nou ja, uh, Gaspetti was, mijn e was eigenlijk de punk-band, ja. en, en, en wat er toen gebeurde was punk, het feest van punk was dat je niks hoefde te kunnen.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 een van de opdrachten, eigenlijk, onderzoek jezelf. Bevraag jezelf, waarom ben ik dit aan doen? Wat moet mijn volgende stap zijn? Okay, uh, yeah. En dat ben ik heel braaf eigenlijk aan doen. En wow. dat doe ik tot op de dag van vandaag. Mm. Van, van wie ben ik? Yeah. Uh, wat, wat valt samen met mij? En ook wat als ik dus. Ik heb nu heel veel middelen. Yeah. Technisch ook, maar ook in mijn hoofd. En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 En toen vertel ik zo wat ik allemaal gedaan heb. En, en zo halverwege stond een van die ondernemers, een uh, accountant, een zeer succesvolle accountant, stond bijna nou kwaad, woest op. Ja, maar u bent toch geen ondernemer? U heeft, iedere keer heeft u, heeft u iets en dan gaat u er iets anders doen. Dat is toch <laughs> geen ondernemer? Nee, ja. Ja, die snapte niet hoe het werkt in de kunst. Ja. Nee, nee, dus wat nee. die dacht van ja, uh, je hebt één frikandel gemaakt, die smaakt lekker. Dus nou ga je er natuurlijk ja, 100.000 ja. maken. Ja, ja. En daar blijf je ook bij. Ja. Ja. Trouwens... Uh, heeft je wel veel lof opgeleverd. Hè? Want mam, daar zei Henk Westbroek van uh, toen jullie stopten. Wat jammer, de beste Nederlandstalige ja, groep. groep die uh, stopte mee. Bedankt Henk. <laughs> ja, het zal wel. Ja, het zal wel. Het zal wel uh, dus er zijn dus jou ja. wel hele goede dingen uh, hoe, gedaan. Hoe, hoe, hoe is het gekomen dat jullie toch niet in het grote circuit terecht zijn gekomen? Nou ja, ik, ik, moet, ik heb voor de koning opgetreden. Hè? Dus uh, nou, okay. ik heb weten we dat niet? Alle andere <laughs> rare uh, zijstapjes ge, uh, ja. gemaakt. Ja. Ik heb ook. Een, ja, ik bedoel, ik heb meer dan. pak een 20, 25 keer in Paradiso gestaan. Ik heb in Ahoy gestaan. Ja. Ik heb grote toernees to to met uh, Douma gedaan. Met Tissi Matic gedaan en zo. Ja. Dus ik, ik weet dat een volle zaal is. Ja. Um, maar, maar even terug, want je zegt, je bent met hem mee geweest. Wat voor muziek speelde je dan? Nou, met mam. Uh, ja, en ja. die trok ons Wat altijd te voor. Die, die zei, ik wil, ik wil mamas voorprogramma hebben. Ja. En Ergens ah, ja. vond het niks, van wel van een drumcomputer. daar vond hij maar niks. <laughs> en, maar hij die drukte dat gewoon door. Dat, uh, okay. dat was echt heel, uh, heel tof van hem. Een goede aanvulling op uh, Doe ja. Nee, nou, ja, eigenlijk ja. helemaal niet. We waren nee. heel anders. Dus het publiek stond gewoon op Doomer te wachten. Ja. Ja. Maar wij konden uh, leuk meters maken. Dus ja. Ja, dat, ja. Dat, dat was gewoon heel fijn. Het lijkt me ook moeilijk, want je zegt net, het is dus luistermuziek. Of zo, en, ja, maar toen nog ja. niet, man. Was, was in het begin zeker de eerste. Er zijn er vier of vijf verschillende varianten van geweest. Maar de ja. eerste was echt vechtmuziek. Was heel, heel pittig. Ja? ja, ja, ja, ja. We hebben oh, ook een Berlijn nee. gestaan. En ja? dat ik, ik kwam, na afloop kwam uh, Bliksa Baargeld van, van de Ansturtsen de Neubauten. Die kwam in het kleedkamer. En ik ben. Je bent oké. het ik ben steeds weer mijn, mijn oor op de taal gaan leggen. De, sp de spraak. Dus eerst de spraak en dan de taal. Ja, ja.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 om die, om die spraak zijn plek te geven, zijn saxofoon solo plek te geven, yeah. heb ik een lange weg moeten ingaan om te ontdekken, hoe moet ik dat dan doen? Ja, yeah, dat lijkt me En een van de dingen die, die ik ben gaan hanteren is de break. De, de ultieme break uh, uit de oertijd is You Really Got Me, van, van de kinks. Yeah. Da, da, da, da, da. Yeah. Dat, uh, da -da -da -da -da. Ja, ja. Dus er zitten helemaal met witjes tussen. He? Ja, ja. En uh, die, die, die, de breek hanteer ik veelvuldig en in die witjes zet ik mijn stem. En dan is die gewoon 100% hoorbaar. Ja. En dan zet ik heel, heel voorzichtig nog iets met muziek onder, ja. dat die wel familie blijft van het voorgaande. Dat ja. die niet in het ravijn zorgt, maar ja, ja, dat het een bruggetje is. Ja, ja. Stevig bruggetje. Ja.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 Een voorbeeld, er waren diverse voorbeelden opgevoerd, maar het sterkste voorbeeld was van Elko Brinkman die op dat moment met zijn Brinkman Shuffle bezig was, mm -hmm. dus met, met zo'n revers microfoontje, zonder spreekgestoelte, ja. swingend, uit zijn hoofd sprekend ook, wat op ja. zich knap is, ja. maar dat, dat voorbeeldje stond, was daar gedrukt en dat was totaal abstract wat daar gezegd werd. Dus je, je zit toch een speech te houden om mensen te enthousiasmeren ja, ja, voor natuurlijk. jouw partij. Zeg, ja, ja. Ja. Ja. ja, En ik las het en ik, ik weet nou al wat hij bedoelde, maar, maar in het begin ik had geen idee. Wat bedoelt die man? Ja. Ja. En dat was dan in een shuffle swingert, weet je. Ik, ja, ja. Ben, ik toen dacht, als ik dit nou tot muziek kan verheffen, dan, dan ben ik in wereld binnengedrongen.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 Meer en meer gedeeld. Maar een proces van verwatering van verantwoordelijkheid volgde. Waardoor steeds minder oorspronkelijke autoriteiten zich nog betrokken voelden. Maar er is in ieder geval duidelijk dat het heel veel opleverde. Ja. ja. ja. En, en vooral het was echt anders. Het was dus ja, niet het je kunt, nieuws, ja. Uh, uh, ja. als je dan zo Nederlandse... Horizon, afgaat. Wie doet dit dan ook op die manier? Nee, je staat alleen. Op dit moment heb je en dat is dus ook misschien een deel van het probleem wat er dan ontstaat. Hoezo? Wat moet ik je mee? Maar overigens, ik laat het altijd horen bij workshops die ik geef. Ik geef vaak op kunstacademie workshops en ik krijg altijd applaus na afloop. Ja, zeker. dat werkt dus.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 Ja zeker. En dan Piet Townsend nog een uh, whisky glas. Met whisky om, om het uh, te desinfecteren. Hè? Dan Echt waar? Dan stak die naar zijn vingers. Ja, in. Die ja. anekdote ja. heb ik gehoord. Hij. Dus even. even ja ik moet niet gaan zweren. Hè, want morgen moeten we weer spelen. Ja, ja, ja, dus, ja. Ja. ja wel leuk hoor. En hij sloeg zijn gitaar natuurlijk hartstikke stuk. Hij is de uitvinder hè. Ja. Hij is de uitvinder. Ja. Hij is de ja. ja zeker. Ja, dat vind ik nog altijd zonde. Ja, dat vind ik ook wel zonde, uh, inderdaad, ja. Ja, maar ja. ik denk dat er ook een beetje een al achter zat, alhoewel de anekdote is dat hij dan een, zijn uh, een, een, een gitaarzaak binnen, binnen ging, heel snel, zo bijna als een, een soort overvallen en dan naar de muur ging waar die, waar die stratenkast of zo hing, en dan meepaarde just grab a gitaar! En dan was hij al weg. <lacht> tijden, hè? Ja, zeker, zeker mooie tijden, Ja, ja.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 En dat is ook een van je favoriete nummers, hè? met Jan. Onboezingen in Antwerpen. Ontboezeming in ja. Het Antwerpen, ja. ja. Ik, ik heb de CD Chilip Chilip gemaakt in 1997 ja? en daar staan, ik weet niet, 15, 15 gedichten op die ik bewerkt heb. Maar eigenlijk ging het er alleen maar om dat ik, uh, ik. Ik wilde mezelf schoonmaken van het voorgaande. Dus het was eigenlijk meer therapie okay. dan een. Het was helemaal niet commercieel bedoeld. Nee. En. Uh,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 Hier een nummer van Tom, gebaseerd op een gedicht van Jan Hando. Ontboezeming in het Antwerp. Ik zing ook erg, dus ik Om dagen zo veel trekt op een muz en op de meeuw. En op een polderboerke, en op een porseleinen postuurke, en geet een mond, lekker de voyageur en een engel. En de hoeken zijn de van een oude commerçaant, en van taart, van een vuilbaanturke, maar zijn ze te spoor. De schoenen vermaaien, als ze zo zingen. lekker banterke. En ge blijft zitten deze jaar. Omdat je niet serieus, je werkt het deze jaar. En verdankt ze zo gevoelig als er iets. En ze sluim als een vos O, dat zijn die goed niet allemaal. Anders zullen misschien te veel van hoe we bakken je bent het toch zo goed zie je hem wens u allemaal fijne dagen en een voor